1 uur. Het NOS-journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. FNV wil snellere invoering van nieuwe spaarregeling voor werknemers. De minister kan zich vinden in asiel om deel van ziekenhuizen en eerste hulpposten te sluiten. En Occupy protestkamp in Londen leidt tot ontslag van hoge geestelijke. Wolkenvelden en zon, de meeste zon in het oosten van het land. Met een middagtemperatuur van rond de 15 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Morgen is er vooral in het noordwesten veel bewolking met kans op wat regen. In de rest van het land opnieuw zon. De vakcentrale FNV wil dat de nieuwe vitaliteitsregeling eerder ingaat. Dat is een regeling om fiscaal voordelig te sparen. De bond vindt het onterecht dat de spaarloonregeling eh, begin 2012 op 1 januari afloopt. En die nieuwe vitaliteitsregeling pas in 2013 begint. FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, maandag, dan wordt het belastingplan van de minister in de Kamer besproken. Ja. En nu komt u met deze oproep om die vitaliteitsregeling eerder te laten ingaan. Waarom? Nou, omdat... Het ons goed lijkt uh, dat, uh, natuurlijk is het jammer dat de spaarloonregeling is afgeschaft. Uh, maar het lijkt ons goed uh, dat de uh, opvolgende regeling gewoon wel op 1 januari uh, ter beschikking uh, is. Ja, maar die spaarloonregeling die is afgeschaft om geld vrij te maken voor de overdrachtsbelasting. Die is inderdaad afgeschaft om geld vrij te maken voor de overdrachtsbelasting. Onze economen hebben eraan zitten rekenen en hebben gezegd... Zo heel veel is daar geen gebruik van gemaakt. Dus er is geld over, zegt u? Er is geld over. En als er dan geld over is, gebruik dat dan voor dit nuttige doel. Zorg ervoor dat die vitaliteitsregeling... die anders pas in 2013 wordt ingevoerd... al in 2012 beschikbaar is. En volgende week kan de Kamer daartoe besluiten. Ja, nou kun je geld op verschillende manieren uitgeven. Waarom uitgerekend die vitaliteitsregeling? Je kunt ook nog andere dingen verzinnen waar het naartoe zou moeten. Natuurlijk kun je allerlei andere dingen uh, verzinnen, maar het ligt eigenlijk het meest in dezelfde uh, lijn. De spaarloonregeling is destijds ingevoerd uh, om werknemers te verleiden, te verlokken, uh, om geld opzij te zetten. Uh, Zo'n nieuwe regeling komt er ook, maar dan pas uh, volgend jaar. Ja. En eigenlijk hebben wij vandaag uh, één boodschap in de richting van de politiek. En laat nou geen gat vallen. Nee, Zorgen voor dat mensen het, en... kunnen sparen. Ja. En anders een andere oproepen in de richting van mensen... die nog geen gebruik maken van het spaarloon. Ja. Wees er snel bij, want als je in november... Die oproep december... hebben we laatst inderdaad gehad. Maar nou, dit, is, dit is een, een, een belastingvoordeel. Uh, het, is niet, ja, het is iets anders dan uh, bijvoorbeeld een, een huurtoeslag of een kindertoeslag. Ik bedoel, waarom zouden mensen hier recht op hebben? Dus zo... Nee, we, geen, geen recht. Maar we vinden het belangrijk dat mensen... Uh, sparen. Uh, we weten ook dat het vanaf 2013 weer kan. We weten dat het geld beschikbaar is uh, om het ook al gewoon in 2012 in te voeren. Dus ik zou zeggen, kom op, uh, doe dat nou gewoon. Uh, maak uh, als ingangsdatum 1 januari 2012. Ja. Het geld is beschikbaar. Het is geld wat vroeger beschikbaar was voor het uh, stimuleren van sparen... Van uh, werknemers. Ja. Uh, dus het is een hele simpele uh, wijziging. Gewoon een 12 door een 13, of een 13 door een 12 vervangen. FNV en dat we deed, de volgende week doen. Ja, FNV deed eerder een oproep om nog snel even mee te doen... met die spaarloonregeling ja. uh, voor half november. Dan zouden mensen nog 200, 300 euro uh, kunnen meepakken dit jaar. Ja. Uh, wat weet u daarover? Is dat, uh, gebeurt dat ook op, op grote, uh, dat, grote dat schaal? Dat gebeurt op grote schaal, maar we horen ook wel veel berichten... van banken die uh, een beetje lopen te treuzelen om hier aan mee te werken. Het is een, uh, een regeling die nog uh, bestaat als je in 2000 Elf geld opzij legt, krijg je in 2012 dat geld weer uh, vrij. Maar de banken moeten er dan wel voor zorgen dat er rekeningnummers ja. worden aangemaakt. En mijn oproep in de richting van de banken is... Uh, werk even uh, mee aan deze uh, mooie manier voor mensen om 200, 300 euro uh, te verzamelen. Laten we hopen dat ze meegeluisterd hebben. Oké, okay, graag Mevrouw gedaan. Mevrouw Jongerius, dank u wel. Goedemiddag. Dag. De Tweede Kamer is best tevreden over de uitkomsten van de eurotop in Brussel. De banken moeten de helft van de Griekse schulden kwijtschelden. Het noodfonds wordt vergroot. Italië en Spanje zijn op de vingers getikt. En banken in de problemen krijgen geld. Premier Rutte hoort pas dinsdag of de Kamer achter de afspraken in Brussel staat. Uh, op zijn gedoogpartner de PVV hoeft hij zeker niet te rekenen. Geert Wilders noemt het een stap in de verkeerde richting. Geld smijterij, een gebed zonder end. En ook volgens Ewout Eergang van de SP is hiermee het probleem niet opgelost. Premier Rutte hoort pas dinsdag... Nee, ik denk dat we... Peter, Peter Blok in Den Haag... Vertel het eens. Premier Rutte hoort pas dinsdag of de Kamer achter de afspraak uit Brussel staat. Op zijn gedoogpartner, de PVV, hoeft hij niet te rekenen. Geert Wilders noemt het een stap in de verkeerde richting, geldsmijterij en een gebed zonder einde. En ook volgens Ewout Eergang van de SP is het probleem hiermee niet opgelost. Nou, dat lijkt me erg voorbarig. Uh, er is een akkoord, maar nog geen oplossing voor waar deze crisis mee begon. Namelijk met Griekenland. Uh, er wordt 50 van de schulden aan de banken kwijtgescholden. Maar de totale Griekse schuld die daalt met uh, minder dan een derde. En die blijft uh, ja, eigenlijk zelfs in 2020 nog net zo hoog... als toen de crisis begon met Griekenland. Dus om nou te denken dat dit een oplossing is... dat is denk ik echt een overschatting. De VVD vindt dat hun premier het goed heeft gedaan. Mark Harbers. Ik uh, vind het heel knap dat dit uh, akkoord uh, bereikt is. En ik vind het ook knap dat minister-president uh, Ru minister Rutte erin is geslaagd... om voor Nederland echt cruciale punten gewoon uh, binnen te hengelen. Dat uh, uh, uh, Italië en Spanje ook uh, uh, orde op zaken stellen in hun uh, begroting. Uh, dat we met het geld in het noodfonds... dat dat zo effectief mogelijk kan worden ingezet... zonder dat gelijk nu weer die lidstaten geld moeten uh, bijstorten. Ook D66 is best tevreden. Zegt Wouter Koolmees. D66 had uh, vier eisen aan het, aan het pakket. Uh, wat gisteravond is besproken. In de eerste plaats de herkapitalisatie van de banken. Dat is gebeurd. Vergroting van het noodfonds. Uh, de, de landen die in problemen zijn. moeten maatregelen nemen om zelf orde op zaken te stellen. En er moet een eurocommissaris komen. Op al die vier onderwerpen zijn afspraken gemaakt. Maar uiteindelijk is het nog wel de vraag. zijn er voldoende afspraken gemaakt? Bijvoorbeeld. Uh, noodfonds. Uh, uh, daarvoor geldt dat het wordt vergroot. En dat er extra geld uit bijvoorbeeld landen als Noorwegen en China wordt, wordt aangetrokken. Uh, dus de regeringsleiders hebben weliswaar een aan gekocht. Maar de vraag is wel of ze munitie hebben om ook echt mee te kunnen schieten. Maar de strengere begrotingsregels, de eurocommissaris... die wordt nog in de plannen gemist. Carola Schouten van de ChristenUnie. Dat we Berlusconi op zijn blauwe ogen moeten geloven... dat hij alles goed gaat maken in Italië... dat is voor ons toch echt te mager. En uh, als dat niet aangepakt wordt... dan is de kans groot dat je straks met andere landen weer in de problemen zit. En de Partij van de Arbeid die Rutte mee moet zien te krijgen... zegt pas dinsdag definitief ja of nee. Zegt Ronald Plasterk. Dit gaat om miljarden en dit, dit is zo belangrijk. Um, dit, dit, je kunt niet anders dan hier heel goed naar kijken en dan zeggen... is dit in het belang van de, de burgers van Nederland en, en van Europa en van de economie... Om, om, om dit op deze manier te doen of niet. En als het, als het in het belang is, zeggen we ja. En als we zeggen het is niet goed genoeg, dan, dan zeggen we nee. En dan zeggen ze nee. Maar dat horen we dinsdag dus. Ronald Plasterk van de PvdA aan het einde van deze bijdrage van Peter Blok. Giles Fraser, een van de geestelijke leiders van de St. Paul's Cathedral in Londen, heeft ontslag genomen. Hij gaf toestemming aan de Occupy London-beweging om op het terrein van de kathedraal een protestkamp op te slaan. Arjen van der Horst, onze correspondent. Arjen, uh, waarom is die opgestapt? omdat hij het niet eens is met pogingen om de tenten te verwijderen. De demonstranten wilden aanvankelijk op het beursplein gaan bivarkeren... maar ja, dat is privébezit en werden daar tegengehouden. Dus ze zetten hun tentjes op op het plein daarnaast. En dat ligt pal voor de kathedraal, is ook eigendom van de kathedraal. Nou, je zag de eerste twee dagen dat er toch wel een soort gespannen verhouding was... tussen de demonstranten en de politie, totdat deze Giles Fraser ingreep. En die zei dit daarover. I'm very happy that people uh, exercise their right to to protest peacefully, which is what people are doing. There's been no damage to the cathedral and it's been a very peaceful protest as far as I've seen. Ja, het is een vreedzaam protest. De kathedraal heeft geen schade opgelopen, dus deze demonstranten zijn welkom. En hij vroeg toen ook de politie om weg te gaan en zo gebeurde het dus ook. Hmm. Maar wie wil dan dat die tenten daar weggaan? Hij zegt ja, niemand doet een vlieg kwaad daar. Wie, wie heeft er problemen mee? Daar denken toch een aantal collega's van hem heel anders over. Want er is heel duidelijk oneenigheid binnen het uh, bestuur van de kathedraal ontstaan. Het probleem is, het, de tentenkamp is zo gegroeid... dat nu de ingang geblokkeerd is van uh, de kathedraal. En voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ze gedwongen hun deuren te sluiten. Nou, dat is ook een financiële klap, want door al die bezoekers en toeristen... die elke dag komen, uh, missen ze ja, een, een daginkomst van 20.000 euro... Uh, mogelijk moeten ze nu ook sluiten voor de nationale ik. Misschien zelfs wel kerstmis. En daarom zegt de deken van de kathedraal, die boven deze meneer Frezestraat... Uh, en wordt ook gesteund door de bischop van Londen daarin. Het is genoeg geweest. Jullie boodschap is duidelijk. Graag nu vertrekken. En ze kijken nu samen ook met de gemeente... of ze ook juridische uh, stappen kunnen ondernemen om de tenten te kunnen verwijderen. Ja, En Frezer die nam de zaak zo hoog op dat hij zei... van: uh, in dat geval dan, dan uh, dien ik mijn ontslag in. Hij heeft gezegd uh, dat hij het in principe wel mee eens is dat de tenten op den duur moeten verdwijnen. Maar hij is falikant tegen een uh, gedwongen vertrek, zeg maar. En uh, hij vindt juridische uh, middelen, dus het naar de rechter stappen, vindt hij veel te ver gaan. En daarom heeft hij ons dag genomen. En de demonstranten zitten nog altijd uh, massaal op dat terrein? En die zullen ook voorlopig niet weggaan. Zeker nog enkele weken zullen ze blijven, hebben ze gezegd. Wel uh, willen ze meewerken met de kathedraal. Ze waarderen de steun die ze eerder kregen van de kerkleiding. En ze hebben dan ook uh, vandaag gezegd dat ze tentenkamp gaan proberen te reorganiseren. En ze hopen dan dat de kathedraal morgen weer open kan gaan. Okay. Arjen van der Horst, dankjewel. Dit is het NOS-journaal. Het Doorald een flink aantal ziekenhuizen en eerste hulpposten moet dicht. Die moeten plaatsmaken voor goedkopere gezondheidscentra... waar alleen eenvoudige en veelvoorkomende specialistische behandelingen mogelijk zijn. Het staat in een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan minister Schippers. De Raad waarschuwt dat medisch-specialistische zorg onbetaalbaar wordt... als het aanbod niet wordt gereorganiseerd. En ook Schippers denkt dat een andere indeling van de zorg onontkoombaar is.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 Kan de patiënt dan in veel minder ziekenhuizen terecht dan nu het geval is? In het Drentse Emmer Compasscum zijn de afgelopen dagen minstens drie mensen beschoten. Daarbij is een jongen licht gewond geraakt aan zijn hoofd. Politie vermoedt dat er een luchtdrukwapen is gebruikt. Maandagavond zou de jonge man beschoten zijn. Maar dat kregen we dinsdagochtend te horen. Dinsdagochtend deed een andere vrouw aangifte. Zij zei van ja, ik had een iets schoten rakelings langs mijn hoofd. En een andere vrouw heeft inmiddels aangifte gedaan van vernieling van haar voertuig. En uh, de auto zou ook geraakt zijn. Ja, het is niet duidelijk of er gericht is geschoten daar in Drenthe. De politie roept getuigen op om zich te melden. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het lot van Mauro, de 18-jarige jongen uit Angola. Minister Leers wil hem terugsturen, maar veel Kamerleden hebben daar moeite mee. Ook binnen de partij van Leers, binnen het CDA. De CDA-fractie is bijeen in Den Haag. Michiel Breedveld staat bij de deur. Michiel, uh, die verdeeldheid binnen de fractie, wat kun jij daarover zeggen? Nou ja, in ieder geval dat er weer een uh, fractie beraad is om daarover te praten. En inderdaad, zoals je al zegt, we staan weer voor... Uh... De beroemde deur. De deur, precies. Ja. En het lijkt wel alsof we een jaar terug zijn in de tijd, ruim een jaar zeg ik... toen er ja, een grote uh, verdeeldheid was binnen de fractie over de koers van de partij. En dat ging toen over deelname aan een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Uh, twee dissidenten. Uh, Ad Koppian en Kathleen Ferrier, en die hebben toen op het congres... waarbij besloten wordt, werd toch mee te doen... Ja, hebben zij beloofd uh, op te komen voor het sociale gezicht van het CDA. Nu, de beslissing van Leers is gevallen om Mauro toch uit te zetten. De, uh, de asielzoeker, of, uh, ja, die hier is, uh, al, al acht jaar woont, ja, dat is voor hen een stap te ver. Ad Koppian zei gisteren nog, uh, ik kan me niet voorstellen... dat de fractie hiermee instemt en heeft dus fractieberaad bijeengeroepen... om daarover te praten en ze zijn zo juist naar binnen gegaan. We gaan nu uh, de fractie in. Mevrouw Verrier, hoe belangrijk is deze vergadering voor u? Wat zegt u? Hoe belangrijk is deze vergadering voor u? Als alle fractievergaderingen belangrijk. Overleg met de collega's is belangrijk. Uh, ik ga goed luisteren naar. Uh... Nou. Kathleen Ferrier is naar binnen, weer opnieuw een haagfotografe, een cameralui, En ik dus, eh, om te horen hoe dat hier gaat. Het is wel een serieus probleem, omdat eh, ook aanstaande zaterdag natuurlijk het CDA-congres is. Waar natuurlijk een stevige achterban ook aanwezig zal zijn. Die eveneens als eh, Ferrier en Koppian grote moeite heeft met de beslissing Mauro uit te zetten. Michiel Dreeveld, vanuit Den Haag, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending... na de verkeersinformatie met John Suhoka. Met de a 76 geleen richting Duitsland... Dat staat voor de Duitse grensovergang drie kilometer door werkzaamheden. Dankjewel. We hoorden zojuist het CDA in beraad... over mogelijke uitzetting van asielzoeker Mauro. De FNV wil dat de nieuwe vitaliteitsregeling een jaar eerder ingaat... in 2012, over twee maanden al, en niet pas in 2013... wat de bedoeling is van het kabinet... En in Emmerkompaskum in Drenthe zijn de afgelopen dagen minstens drie mensen beschoten. Eén van de slachtoffers is een jongen die een lichte hoofdwond heeft opgelopen. Kwart over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat de NCV weer verder met lunch. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de Tamil-tijgers bestaan eigenlijk niet meer... maar nog steeds wordt er geld ingezameld voor de gewapende strijd in Sri Lanka. Ook in Nederland trouwens. Hoe actief zijn de Tamil-tijgers hier? Deel 4 van het radiodagboek van Sylvia Borren speelt zich af op het gloednieuwe, hypermoderne schip van Greenpeace, de Rainbow Warrior 3. Maar hoe high-tech ook, die zee kan voor ieder schip en de bemanning onverbiddelijk zijn. En ik zat hier dus redelijk tevreden te zijn, denk ik, Gaat ga het redden, ik ga het redden. Op het moment dat dat gebeurde moest ik ook even rennen. Ik geloof dat ik drie keer heb overgegeven. Ik zou zeggen, iets smakelijk, het is lunch. Uh, stelling zometeen in Stand.nl. Dit euroakkoord geeft vertrouwen voor de toekomst. U had natuurlijk al bedacht dat het daarover zou gaan in Stand.nl. Betekent dit het begin van het einde van de crisis? Gaan we met z'n allen uh, dit akkoord uh, en de Europese Unie er weer bovenop krijgen? Of gaat het lang niet ver genoeg en is het allemaal een wasse neus? Daarom dus onze stelling. Dit euroakkoord geeft vertrouwen voor de toekomst. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 11. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan eens of oneens met hekje Standpunt. Dit is Radio 1 Lunch. Deze maand, ook vandaag, weer staan er in Nederland uh, Tamils voor de rechter. die geld hebben ingezameld voor de gewapende strijd van de Tamil-tijgers in Sri Lanka. En dat mag niet, want die Tamil-tijgers staan op de lijst voor terroristische organisaties. Eerder deze maand werd bekend dat de Tamil-tijgers 21 scholen in Nederland aansturen waar kinderen les krijgen in de Tamil-cultuur. Hoewel de strijd in Sri Lanka al is verloren, zijn daarbuiten dus nog steeds mensen hard aan het werk om het doel, een eigen onafhankelijke staat, te verwezenlijken. En Lunch vraagt zich dus af hoe actief zijn de Tamil-tijgers in Nederland en in de wereld? Ik praat erover met Bart Klem, conflictonderzoeker en nu bezig met promotieonderzoek naar Oost-Sri Lanka. Dat doet hij aan de Universiteit van Zurich. Dag meneer Klem, goedemiddag. Goedemiddag. Even de geschiedenis op rij. Uh, de Tamil Tigers, dat, uh, dat is een bevolkingsgroep in Sri Lanka. Tientallen jaren een gewapende strijd voerden zij tegen de Sri Lankaanse regering. Uh -huh. Tot 2009. En waarom hield de strijd toen op? Uh, zijn we verloren. De, het regeringsleger heeft uh, twee, drie jaar, vanaf 2006... die oorlog weer begonnen na een korte tijd van vredesonderhandelingen. Dat, die oorlog is weer begonnen en het leger heeft eigenlijk gewoon gewonnen. De tijgers hebben zich teruggetrokken steeds verder en verder. Zaten op het laatst op een, op een kleine vierkante meter... met een heleboel burgers uh, en zichzelf... En uh, hebben zich daar verschanst En uiteindelijk uh, hebben ze de strijd verloren en is de volledige top uh, eigenlijk uh, uitgemoord. Ja, maar de, want, want er is nooit echt een, een, een, laten we zeggen, een capitulatie geweest met een, een ondertekenen van een document of dat zoiets? Dat had allemaal niet. Nee, nee de ja. capitulatie was een foto met het, uh, het lijk van de leider. Ja, en daarmee was het einde verhaal. Uh, maar goed, daarmee had, had hij de achterban, die was er dus nog steeds. En dat blijkt nu ook, want uh, tot die tijd kwam het grootste deel van het geld voor de strijd uh, van de tijgers uit het buitenland. Uh, hoe was die financiering georganiseerd? Ja, heel goed eigenlijk, uh, in de zin dat het een heel fijnmazig netwerk was. De, de Tamil-diaspora-migranten uit Sri Lanka die hebben zich eigenlijk over de hele wereld verspreid. En de, de Tamil-tijgers, de LTTE zoals ze heten... Um, hebben dat hele netwerk heel nauwkeurig beheerd en hadden dus een heel, uh, hele goede administratie van alle Tamils in de wereld zo ongeveer. Uh, en wisten dat ook te gebruiken om uh, al dan niet dwangmatig uh, geld los te krijgen om hun eigen strijd te financieren. Dus mensen in het buitenland werden echt onder druk gezet van je moet geld overmaken naar, uh, naar, naar Sri Lanka. Ja, dat klopt, ja. En dat, dat werd ook gedaan? Ja, dat, ja je kunt het bijna een soort zien als een soort belastingstelsel. Eigenlijk had, had, uh, onder andere in Nederland, maar ook in andere Europese landen... in Canada en Australië. Uh, eigenlijk uh, alle Sri Lankaanse temmels hadden bij wijze van spreken een code... Uh, een, soort, uh, een soort SOFI-nummer, zeg maar. Ja. En uh, het was dus ook bekend bij de organisatie hoeveel men verdiende. En vervolgens werd men geacht om een, een x-bedrag per maand ook over te maken. En, en, en als je dat niet deed, dan had dat consequenties? Uh, ja, de LTTE staan niet bekend als uh, aardige mensen. Uh, met name in Sri Lanka waren de straffen heel zwaar. Uh, dat is een heel echt. Een, een, een regime van uh, nou ja, hele zware straffen, de doodstraf was ook, werd ook nog in de praktijk gebracht en uh, dat geldt overigens niet, uh, dat niet in Nederland hoor, maar daar uh, was wel degelijk uh, sprake van intimidatie en druk en natuurlijk het feit dat heel veel mensen die in Nederland wonen, Tamil's, nog familie of verwanten of vrienden of iets anders in ja. Sri Lanka hebben. Dus als je niet betaalde, had dat eventueel consequenties voor de ja, mensen dat, daar nog. Absoluut. Ja. Ja, ja, ja. In 2006 werden de Tigers op uh, de lijst van uh, terroristische organisaties gezet. Was dat wat u betreft uh, terecht? Um, ja, feitelijk kun je zeggen dat de LTTE terroristische aanslagen pleegde. Op dat moment was het denk ik niet constructief. De halve wereld had de LTTE al op een terroristische lijst staan. Met name India, de Verenigde Staten, uh, Engeland overigens ook. Um, en op dat moment kwam de, de Europese Unie ook nog even aanschuiven. Dat heeft volgens mij geen enkel effect gehad. En bovendien was de timing heel slecht. Want het was precies in dezelfde periode dat het leger de oorlog begon. Dus de LTTE waren bezig met... Uh, nou ja, er was een vredesproces gaande. Daar, daar gebeurde overigens uh, op dat moment heel weinig meer. Maar de LTTE waren niet uh, opnieuw begonnen de oorlog te vechten. Uh, de regering deed dat wel. En op datzelfde moment wordt de LTTE als een terroriste beweging verhaald. Ja. Dat was een beetje ongelukkige timing. Maar als je naar de geschiedenis van de LTTE kijkt... Ja, dan kun je een dergelijke categorisering wel uh, indenken. Maar bijvoorbeeld een terroristische organisatie... dan denk je onmiddellijk aan organisaties... die inderdaad ook uh, aanslagen in het buitenland zou plegen. Uh, alleen in India. Dat, dus dat... vanuit Europa was er een enkele reden om te vrezen... Nee, dat precies... de LTE aanslagen hier zou plegen. Uh, hebben ze ook nooit uh, gezegd, hebben ze ook nooit gedaan. Het enige wat ze gedaan hebben is, is heel veel aanslagen in Sri Lanka plegen. Zowel tegen uh, de Sinhalese meerderheid als onder hun eigen volk. Dus gematigde... Taman-politici hebben eigenlijk een stuk voor stuk het loodje gelegd. En ze hebben een aantal aanslagen in, uh, in India gepleegd. Uh, en het meest bekende daarvan is de moord op Rajiv Gandhi. Ja, ja. Um, nou zijn er dus uh, elementen van overgebleven. Zijn die gevaarlijk eigenlijk? Is dat, is dat een soort Al-Qaeda? Wat, wat daar uh, nog, nog steeds een beetje onder de oppervlakte bezig is? Nee, uh, ik denk dat er geen enkele reden is om aan te nemen... dat die, dat patroon zich verandert. Um, dus de altijd qaeda heeft nooit aanslagen gepleegd tegen westerse doelen... En, uh, nu ze eigenlijk uh, het hoofd, de leiding van de beweging niet meer bestaat, is de kans dat ze dat gaan doen denk ik ook heel klein. Ja. Um, maar het is wel een probleem dat ze natuurlijk um, in Nederland en elders um, Nederlandse burgers onder druk hebben gezet en hebben afgeperst. En dat is ook waar de rechtszaak over gaat. Um, dus het feit dat de LTTE de tamelijk tijdens een terroristische beweging waren of niet, dat is daar op zich niet het meest belangrijke punt uh, denk ik. En volgens mij was de rechter ook van die mening. Um, het ging er meer om dat uh, Temmels in Nederland uh, Nederlandse burgers zijn... Uh, en die worden onder druk gezet en afgeperst en geïntimideerd... Uh, door een beweging op een manier die in strijd is met de Nederlandse wet. En daar treedt de Nederlandse staat nu tegenop. Ja. Oké, okay, dus dat, laten we zeggen dat dat hele vrijheidsverhaal... dat zit daar eigenlijk helemaal niet onder. Het is meer een soort maffia-organisatie, zegt u eigenlijk. Ja, nou ja, dat, laat ik het zo zeggen. De, de rechter had uh, niet nodig om te weten... of het nou vrijheidsstrijders waren of terroristen. In beide gevallen mag je niet in Nederland... Uh, mensen onder druk zetten en nee. intimideren om, om geld af te persen. Nee. Hoeveel uh, Tamil's wonen er eigenlijk buiten Sri Lanka? Uh, veel. Uh, ik kan je geen precies getal noemen, maar, maar hond, honderdduizenden. Om, ja, ja, vele duizenden meer, dus. ja. Uh, In Nederland dus ook, ik geloof dat Toronto is echt, echt een soort. Uh, dat, anklaaf, is de grootste, ja, dat is de grootste stad als je kijkt naar, naar, naar het aantal temmel-Sri Lankanen wat bij elkaar woont. dan is de grootste stad niet in Sri Lanka, maar in Canada inderdaad. Ja. Dat is Toronto. Maar daar zitten dan ook nog, en ook dus in Nederland, mensen bij die nog steeds die, die, die strijd wel in hun achterhoofd hebben en dus ook nog steeds daar geld voor inzamelen. Uh, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, in de zin dat uh, ze hebben destijds uh, een jaar of twee geleden... een groot referendum gehouden in bijna alle landen... waar een grote, uh, grote tammelgemeenschap is. Uh, met de vraag, uh, zijn wij nog steeds voor een onafhankelijke tammelstaat? Nou, er werd een overweldigend uh, soort Noord-Koreaanse uitslag... van uh, 99% voor, kwam daaruit. Uh, maar dat staat nog even los van de vraag hoe je dat dan moet bereiken. Uh, en het, er is eigenlijk op dit moment weinig aanwijzing... dat er uh, een groepje klaarstaat om de gewapende strijd te hervatten. En nee. uh, dat is ook niet goed mogelijk. Want in, in Sri Lanka hebben ze natuurlijk zelf eigenlijk geen presentie meer... Bovendien is, is Sri Lanka op dit moment een, uh, een soort politiestaat aan het worden... zou je kunnen zeggen. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar het leger heeft een hele ferme grip op het Noordoosten. Mm. Uh, dus ja, er zijn weinig Temmeljongen die, uh, die nu uh, zeggen... joh, laten we eens leuk gaan protesteren of laten we eens een bommetje ja. leggen. Dat is op dit moment gewoon heel gevaarlijk. Nog even dat andere element wat ik in het begin ook al even noemde... Uh, dat er uh, blijkbaar uh, 21 scholen zijn, uh, beheerd door, door Tamils... Uh, waar, waar ook uh, ja, dat die vrijheidsstrijd nog wel wordt onderwezen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, dat gaat dan vaak onder het mom van uh, cultureel onderwijs... of de taal of onze fantastische traditie en geschiedenis. En uh, en passant wordt daar dan ook een politieke boodschap aan verbonden. Uh, ik ben daar zelf nooit bij geweest, dus ik weet niet precies hoe dat eraan toe gaat. Maar ja, met de enige ervaring in Sri Lanka zelf uh, heb ik daar wel een beeld bij. Um, ja, dat is natuurlijk uh, heel vervelend. Als ik zelf kinderen zou hebben, zou ik het niet leuk vinden... als mijn zoontje daar de bom en granaten zat te tekenen... onder leiding van... Want, een want dat terrorist. doen ze daar? Um, ja, dan, nou, dat zijn de beelden die in de kranten naar voren zijn gekomen. Ja. Um, tegelijkertijd, ja, je ziet uh, bij de Occupy-beweging... en bij het protest tegen kernwapens ook mensen spandoeken... om de nek van hun kinderen hangen. Uh, en uh, kinderen mooie bijbelversies uh, laten opzetten. Die hebben er ook niet zo voor gekozen. Dus ja, kinderen zijn gewoon altijd heel gevoelig. En die worden vaak gebruikt voor allerlei uh, al dan niet politieke doelen. Uh, dat is hier ook gebeurd. Uh, ja, als je naar de geschiedenis van de Tempels in Lanka kijkt... kun je je goed voorstellen... En dat een heleboel mensen daar gewoon heel boos over zijn... en het recht vinden dat kinderen daar uh, bewust van zijn... wat er allemaal gebeurt is... Dus wat in hun ogen eraan onrecht uh, tegen mm. de Temmels heeft plaatsgevonden. Ja, en dat je daar, iets, uh, dat je daar een zeker engagement mee moet hebben... Ja, dat dat er vervolgens vertaalt in, in kinderen die bom en granaten tekenen... is natuurlijk niet, het, uh, niet nee. de beste propaganda voor je eigen beweging. Nee. Uh, dank voor de uitleg. Bij uh, dat nieuwsfeit van uh, die tamels die dus voor de rechter moeten komen... want dat heeft allemaal te maken met het uh, betalen van die gelden... het afpersen mogelijk uh, en dat soort zaken. Uh, Bart Klem, uh, promotieonderzoek doet hij naar uh, oost sri Lanka. Succes daarmee overigens. En hij is ook nog conflictonderzoeken. Verbonden in ieder geval aan de Universiteit van Zurich. Dank u wel. Het Radio Dagboek.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 En we hebben gisteren gehoord dat het schip dus inderdaad in Noord-Nederland is aangekomen en op weg is naar Amsterdam. En sinds gisteren vaart zij dus mee op die Rainbow Warrior 3. Hypermodern schip met zijn elektromotoren en super efficiënte zeilen. En dat is een voorbeeld dus van duurzame scheepvaart. Op weg naar Amsterdam, waar het schip de komende dagen voor het publiek te bewonderen zal zijn, dus zo kunt u daar ook op. Het varen op zo'n schip met alle ongemakken doet Sylvia Borren terugdenken aan haar jeugd. de op de hoge zie je daar, recht vooruit. Dus, uh, iets van... Oh ja, ik zie het. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja ik kijk verkeerd. En dan gaan we straks weer zeilen doen, dus dan uh, gaan we weer als een speer. Nou, we zitten hier op de brug en we kijken uit op een zon die net opgekomen is. Boven de windmolens daar op, de, op zee, daar zijn we op weg naartoe. We hebben een wat onrustige hey, nacht gehad. Ik heb hier een poos gezeten gisteren. We hebben 13 knots gehaald. Dus dat is heel snel. Maar we hingen dus ook flink scheef. En uh, met de verschillende golfslagen. Waar uh, heel wat mensen af en toe hadden het nodig... om even uh, een wc of, een, of een, uh, de kant van het schip op te zoeken... om even over te geven. En ik zat hier dus... Redelijk tevreden zijn, denk ik, ik ga het redden, ik ga het redden. En het moment dat dat gebeurde, moest ik ook even rennen. Dus het is ook een beetje uh, psychologisch. Maar ik, ik vind, uh, ik geloof dat ik drie keer heb overgegeven. Laten we even naar buiten gaan, want dan kunnen we op dek. En dan kan je de horizon blijven in de gaten blijven houden. En dan hebben we minder last van de schommelingen. Ik heb nauwelijks gezellig, ik ben wel eens op een klein bootje geweest met vrienden. En behalve dat toen ik twaalf was, uh, is mijn hele familie op een heel groot passagiersschip, de Iberia, naar New Zealand gegaan. Daar hebben we zes weken over gedaan, nog door het Suezkanaal. Mijn moeder met acht kinderen tussen de zestien en de één. En toen heb ik zes weken lang op een bewegend schip geleefd. En ik weet dat ik maanden later nog uh, soms het gevoel had dat... de aarde nog aan het bewegen was. Dat gaat helemaal in je lijf zitten. Toen was ik heel trots, want ik was de enige van alle kinderen die niet uh, ziek was geworden. Dat kan ik nu niet volhouden. Even weten hoe die open gaat aan. Ah. Ja. Zo, dit is lekker zeg. Staan we voor in de wind. De zon, de zon is net op over de zee. Gisteren toen we zo hard aan het zeilen waren, ben ik hier ook buiten geweest. En dan moest je, je echt de hele tijd vasthouden. Anders had je het gevoel dat je zo overboord kon gaan. Look, guys, must be like this. One full turn, Dat was ook een hele spannende tijd. We gingen naar een nieuw land. Uh, wat, hoe zou dat zijn? Op het schip spraken ze al Engels. En ik kende eigenlijk geen Engels op dat moment. Dus je, mijn, mijn ouders hebben ons heel erg.. Uh, Ingepeperd van we gaan naar een nieuw land en er zullen moeilijke dingen zijn... maar we gaan het met elkaar doen als familie en we gaan het maken en het komt goed. En dat is ook precies zo gegaan. Uh, Alhoewel ik naar zee keek en al het ruimte en uitzicht had... droomde ik over dat ik in nieuw zee misschien wel mijn eigen paard zou kunnen krijgen... want ik was toen al paardengek geworden. En mijn vader had iets leuks bedacht voor ieder van de kinderen wat hun nou zou verzoenen met deze grote reis. En bij mij was het... oh, waarschijnlijk moet je te paard naar school. Nou, dat bleek helemaal niet waar te zijn. We gingen gewoon met de fiets naar school. Maar ik heb een uh, jaar later daar wel mijn eerste pony uh, weten te krijgen. Het is heel raar om te bedenken dat het dus 80% overbevist is hier. Dus um, ik, ik snap mijn collega's uh, op Greenpeace Nederland... die zich daar gigantisch over opwinden. Want als je vaker zo hier leeft... Ja, dan krijg, je, krijg ik al zo'n gevoel van zullen we de natuur eens laten herstellen? Zullen we de natuur eens een kans geven in plaats van dat we alles kapot zitten te maken? Is dat in haar radiobag Sylvia Borrenzeik? Gemaakt door Anne van der Veen. Dit Radiodagboek en terugluisteren kan via lunch.nchv.nl/slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Die heeft te maken met alle schermutselingen vannacht in Brussel, natuurlijk. Dit euroakkoord geeft vertrouwen voor de toekomst. En we zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Eerst is hier nu Gert Kluk. Radio 1 Het NOS-journaal. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren nog terughoudend op het akkoord dat de Europese regeringsleiders vannacht sloten over de aanpak van de schuldencrisis. Zo wil de PvdA het akkoord eerst goed bestuderen. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig, omdat gedoogpartner Pvv zich verzet tegen extra noodhulp voor Griekenland. De vakcentrale FNV wil dat de nieuwe vitaliteitsspaarregeling al op 1 januari wordt ingevoerd dat is een jaar eerder dan gepland. Als dat niet gebeurt, kunnen werknemers volgend jaar niet sparen met belastingvoordeel, want de spaarloonregeling vervalt per 1 januari. De FNV zegt dat het kabinet geld genoeg heeft om de vitaliteitsregeling eerder in te voeren. In Emmer Emmerkompaskum in Drenthe zijn de afgelopen dagen minstens drie mensen beschoten. Een jongen raakte licht gewond. De politie vermoedt dat er een luchtdrukwapen is gebruikt. Het is niet duidelijk of er gericht is geschoten. En de 18-jarige Mauro zal zich niet verzetten tegen terugkeer naar Angola... als de politiek hem geen hoop meer geeft. Dat heeft de organisatie Defense for Children gezegd. Een uitzetprocedure en detentie komen in dat geval niet aan de orde, zegt de organisatie. Vandaag praat de Tweede Kamer over de uitzetting van Mauro. En dat zijn de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Door werkzaamheden net over de grens in Duitsland... zal het verkeer op de, in de file op de A76 geleen richting Duitsland... Er staat voor de grensovergang 3 kilometer. Verkeer in de regio Eindhoven, onderweg naar Aken of Keulen, kan het beste omrijden via Venlo. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het was een hele, hele, hele, hele, hele lange nacht. Vannacht. Maar. Er is gelukkig wel iets gebeurd. Ik ben uh, tevreden over de uitkomsten uh, van deze top. Uh, we hebben denk ik op vier manieren nu het fundament gelegd... Uh, onder Europa en ook onze muntunie weer verstevigd. En dat was hard nodig. Kleine greep uit de maatregelen. De bankensector streept de helft van de Griekse schulden weg. En het noodfonds wordt verhoogd tot duizend miljard euro. Moet u eens nagaan hoeveel nullen dat zijn. Duizend miljard. Uh, de kosten van dit alles, en dat is mooi, geen cent... De slagkracht wordt namelijk vergroot doordat het fonds ruime garanties geeft... aangevuld met beloften van Spanje en Italië... Dat ze hun huishoudboekje op orde zullen brengen. Spreken de regeringsleiders dus van een solide akkoord. Uh, bekende, de bekende vergelijking is gemaakt ook door uh, onze premier Rutte. Uh, dat het uh, een bazooka was uh, waar we mee te maken hebben gekregen. Uh, dat is een mooie uh, term, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Dus eindelijk een akkoord. En dat zorgde meteen voor rust ook op de beurzen deze ochtend. Is dit het begin van het einde van de crisis? Gaan we met dit akkoord de Europese economie er weer bovenop krijgen? Of gaat het lang niet ver genoeg en is dit allemaal een wasse neus? We zijn benieuwd naar uw mening. Uh, u kunt dus reageren op onze stelling. Dit euroakkoord geeft vertrouwen voor de toekomst. Bent u het eens of oneens met die stelling? Laat het vooral weten, dat kan door te sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, dan uh, kunt u dat doen met hekje standpunt. En u denkt misschien, hé, hey, die volgorde is heel anders dan anders... maar dat komt omdat onze hoofdgast echt net is binnenkomen <laughs> Welkom, uh, meneer Zweden van Wijnbergen. Bye. U bent econoom, hij is er. Uh, we beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Ja. Dan gaan we zo naar de stelling. Hier komen ze, de keuzes. Met dit akkoord is het glas half vol. Nee. Over een paar maanden is het weer die idee voor de euro... Uh, ja, dat denk ik wel. Ik heb mijn spaargeld inmiddels in een oude sok verstopt. Nee. Nee, nee dat dan weer niet. Uh, en dan uh, de stelling even, want dat is mooi de aftrap voor de, voor de discussie natuurlijk. Dit euroakkoord geeft vertrouwen voor de toekomst. Zegt u dan eens of oneens? Uh, nee, dat ben ik niet mee eens. Ik denk niet dat dit voldoende is om te zeggen, nou, nou komt het zeker goed. Uh, daar, daar zitten te veel open einden en te veel weer ja, luchtkastelen... waarvan iedereen eigenlijk kan, kan zien dat ze niet kloppen. Dat, nee, het is weer... Uh, ja, geen echte beslissingen durven nemen. Dan maar een hoop lawaai genereren. En de hoop dat niemand dat ziet. Maar... Nee. Dus die bazooka van Rutte, die hebt u nee, niet gezien? Niet. Nee, nee. Uh, Is nee, het dan nee. eerder een waterpistool? Want ik hoorde een Belgische collega van u dat vanochtend zeggen. Ja, uh, je weet gewoon niet wat het gaat worden. Uh, het is allemaal nog niet afgesproken. Het is dus gewoon besloten dat ze iets gaan doen. Maar ze hebben nog niet verteld wat. En ze weten niet of ze financiering hebben. En ze weten niet... Uh... Ja, als ze daar toestemming van parlementen voor krijgen. Het is er gewoon niet. Er is niet, überhaupt niet eens een besluit genomen. Alleen dat ze iets gaan doen, maar niet wat. Nou, laten we de dingen dan toch even, waar, waar, waar dan in ieder geval ook ja. veel over gesproken is, even bij langslopen. Eerst maar eens die duizend miljard euro in het noodfonds. Ja. Uh, ruim 3000 euro per Europeaan. Ja. Uh, nou, dat lijkt me heel wat. Ja, behalve dat het er niet is. Um, er is een noodfonds. Daar is, dat is voor een deel volgestort. Voor een deel bestaat uit garanties. En uh, ja, dat wil men niet verhogen. Want men wil niet terug naar de kies en zei je, je moet meer geld erbij doen. Dus maar, wat, er, wat er is, zeg maar, aan, aan dat echt is, geld, dat, dat is er? Dat is het maximum wat je kwijt kan raken. En dat hebben wij met z'n allen min of meer betaald, de ja, uh, Dat Ja, althans, dat is voorgeschoten. Goed. Dat hopen we wat van terug te okay, krijgen. Oké, maar dat zit in een potje, daadwerkelijk, daar kan je bij. Ja, alleen daar willen, ze twee, daar willen ze een aantal malen meer van maken. Uh, van dat potje is ondertussen al flink wat gecommitteerd, er is dus ongeveer 300 van over. En daar willen ze, daar willen ze een factor 4, zeg maar, vermenigvuldigen, dat ze groter maken... Zonder daar extra geld bij te doen. Dat is het hele truc met de hefboom. Dan gaat, dan ja, maar, wordt dat... maar leg dat eens even uit voor ons allemaal. Nou, want niemand snapt daar wat van. Ja, nou, het is op zich niet zo ingewikkeld. Het is alleen een beetje. Ja, ik vind het een beetje volksverlakkerij, om heel eerlijk te zijn. Wat het is, is ze zeggen: Nou, we, we gaan het opzetten als een soort bedrijfje. Een financieel, eigenlijk een minibankje. En die heeft aandelenkapitaal, dat hebben wij geleverd. En daar, dat is dan die 400 miljard, waarvan nog zo'n 300 vrij is. Um, maar die mogen bijlenen. Ze mogen vreemd vermogen aantrekken. En omdat wij met onze aandelen daar een soort garantie voor geven... dan euh, nou, denken ze dat dat vrij makkelijk kan. En maar dat... lenen, dat betekent dat toch ook weer dat je in de schulden steekt? Ja, dat is uiteraard. Dan, dat bankje zet zich in de schulden. Die, dat geld wat daar allemaal bij opgehaald wordt... Hè, wat wij aan aandelen zeg maar, geleverd hebben en wat aan schulden bijkomt... dat levert een groot, die duizend miljard op. En die zou dan naar Griekenland, Italië, weet ik veel gaan. Nou, als die dat allemaal keurig terugbetalen, dan is er niks van de hand... ...betalen ze het niet terug, ja, dan lopen we risico. En ja, daar zit een beetje uh, het, het, ja, de, wat mis, de kiezers wat misleiden. Um, er gaat wel niet meer geld bij, maar het geld wat wij uh, ingezet hebben... ...gaat nu veel meer risico lopen. Kijk, als dat fonds vi vier keer zoveel gaat doen, dan loopt vier keer zoveel risico. En dat ligt al, komt allemaal eerst bij de aandeelverschaffers, en dat zijn u en ik. Ja, ja. Um, dus dus dat, is, dat is ook de reden waarom we aan het begin zei: van, Nou, het, is, het zijn allemaal mooie verhalen, maar het is allemaal op eigenlijk het eerste nog niet, gebaseerd. En als het komt zoals ze waarschijnlijk willen gaan doen met die hefboom, zeg ik nou ja, dat, dat kan op zich best werken, maar ik vind dat je ja, toch altijd eerlijk moet zijn en je kies. Dan zeg je jongens: Jullie lopen vier keer risico. Je moet niet kijken naar die 400 miljard die er ingezet is... maar dat minus wat je denkt terug te krijgen. Nu moet je verwachten dat je een stuk minder terug gaat krijgen. Iemand op onze site zegt van... Uh, natuurlijk is dit allemaal een eerste aanzet tot een oplossing... maar het stemt mij hoopvol dat er gisteren toch redelijk vlotjes... een akkoord is overeengekomen. Dus tussen al die politieke... Ja, maar wat is nou het akkoord? Er is gezegd, ze gaan dit doen. Dus er is niet gezegd of het gaat lukken, hoe ze het gaan doen... Uh, of er nog parlementaire goedkeuring moet komen. En als je naar de andere onderdelen kijkt... Die, die, uh, het enige wat echt besloten is, is dat die banken meer kapitaal... Moeten houden. Nou, dat is voorlopig iets wat anderen moeten doen, namelijk die banken. Dat is die 9% hè die ze erbij ja, moeten. Dat zien. is een versneld invoeren van het nieuwe toezichtsregime, wat er bestaat. Dat heet voor de vakmensen onder de luisteraars Basel III. Dat is Basel is waar de centrale bank van de centrale banken zit en die maakt dit soort regels. En die hebben al eerder gezegd, je moet hier naartoe, maar pas in 2019, dat moet nou in juni 2012. Hoe gaan die banken dat eigenlijk doen? Is dat, is dat inderdaad mooie dat rentes hangt, aanbieden zodat wij ons spaargeld naartoe brengen? Nee, dat helpt niet. Um, je moet echt kapitaal, je moet aandelen. Risicodragend kapitaal moeten ze binnenhalen. Nou, hoe die banken dat gaan doen, hangt vanaf hoe goed de bank ervoor staat. Als zeg maar Deutsche Bank het moet doen, die uh, nou eigenlijk goed gecapitaliseerd is, maar misschien net niet op die negen, die kan wel nieuwe aandelen uitgeven. Want daar zijn de activa, wat ze hebben, is meer waarde dan ze schulden hebben. Nou, daar kun je wel aandelen tegen uitgeven. Maar ben jij een Griekse bank die. Eigenlijk Als het kapitaal kwijt is, als hij de helft van zijn schulden af moet waarderen... Dus die hebben overheidsschulden uh, op hun balans staan. Als ze dat af moeten waarderen, dan is dat kapitaal weg. Dan zijn er dan zijn dan minder activa dan de schulden zijn. Nou, dan kun je niet meer naar een aandelenmarkt. Dan moet het dus iets anders worden. Hmm. Dat, ja, dat zal dan in dat geval dan de Griekse overheid worden. Dat is dan een... Ja, die hebben ja, ook niks. Die hebben ook niks. Dan ga je eerst schulden afschrijven en daarvoor moeten ze nieuwe schulden maken... om die banken weer te herkapitaliseren. Dat is een van de rare dingen die in dit akkoord zitten. Ja. Over, over die Grieken nog even gesproken. De, de Griekse staatsschuld wordt teruggebracht tot 120% van het BBP. Ja, dat is niet helemaal waar. Waarom? Nou, dat, is, dat, is, dat vind ik een van de dingen die juist geen vertrouwen geeft. Dus, ze zijn eigenlijk, de, de hele geschiedenis van de Europese interventies... is de geschiedenis van, van wisseltrucs proberen. Uh, die 120% die klopt natuurlijk niet. Uh, ten eerste gaan alleen de private crediteuren gaan hun schulden terug, hun claims terugschroeven. Nou, dan moet je het eerst nog maar afwachten of ze dat gaan doen. Dat, dat zijn de banken en de verzekeraars ja, en de Ja, en, en dat de, de is het ongeveer de helft van die 200 uh, die moet komen van de private spelers. Hij is al van die, het gaat, het gaat over 350 naar 200 gaan, 150. De helft daarvan komt van buiten Griekenland, de andere helft zit in Griekenland. Ja, en die banken, dat staat voornamelijk bij de Griekse banken, die zijn totaal onder water. Die kunnen van geen kant nieuw aandelenkapitaal aantrekken. Dat doet helemaal niemand. Want die activa zijn minder dan de resterende schulden. Dus daar komt geen aandeelhouder bij. Dat zal de overheid zelf moeten doen. Ja, Die moet daar weer schuld voor uitgeven. Dus dan ja, ben je een soort bron van muurhuizen-truc aan het uithalen. Ja, dat is een fysieuze cirkel daar Ja, dat is zoiets. Dat arme kinderverhaal van die man die zich aan zijn eigen haren optrak in de sleet toen hij door de wolven achtervolgd werd. Dat gaat ook niet goed. Ja. Dus, ja. Dus, dus laten we zeggen, dat lijkt mooi. Van, want dat heb ik trouwens ook veel economen horen zeggen de afgelopen tijd. Van er moet gewoon streep door een aantal van die schulden van Griekenland worden gezet. Alleen... 50% naar Klinkt dan de, de Ja, maar, de maar dat doen ze niet. Um, het idee daarvan is, en zo is het vroeger ook gegaan... ik ben zelf bij de schuldenherstructurering van Mexico, Brazilië... en dat soort landen betrokken geweest. Dan gaat ons streep door de helft van alle schulden. En dat hebben ze hier niet gedaan. Ze hebben hier de, de publieke schuldeisers hebben gezegd... dat zegt de jager ook de hele tijd... overheden moeten altijd terugbetaald worden. Ja, uh, dat, die doen niet mee. En daardoor gaat dit dus te weinig zo. Het gaat alleen, over, alleen maar over de banken uh, enzovoort. De, de private schuldeisers. Ja. Nou, dat is te weinig. Ja, dus eigenlijk, dat had pas echt een maatregel geweest. Ook de regering had ja. gezegd, wij doen ook... Uh... Ja, zoals dat in Mexico gebeurd is. Ja. Uh, toen hebben ook de, de overheden die kredieten aan Mexico hadden gegeven... die hebben daar ook de helft van ingeslikt. Overigens dus moet je daarbij zeggen, dat is in het belang van die crediteuren. Uh, als Griekenland niet naar 120, wat, nou, het zal denk ik 130, 140 worden, het wordt veel minder... maar echt naar 65 procent was gegaan dan gaat Griekenland weer groeien... gaan wij van de schuld die de claims hier nog over hebben... meer terugzien. Dus je kunt van een beetje dikke, vette, gezonde kip... een hoop meer plukken dan van een mager Dus dat is eigenlijk investeren in je toekomst... als je zegt, van, ja. nou, oké, okay, dan moeten we nu maar ja. even dat, dat vlies nemen... Ja. maar dat, op de lange termijn uh, werkt dat beter. Op, ja, op lange termijn is uh, wanneer je een situatie hebt van te veel schulden... en uh, daarom doet niemand iets omdat je alleen maar schulden afbetaalt... je houdt er zelf niks van over, je biedt de bevolking geen perspectief... op de lange termijn is dat ook voor de schuldeisers een slechte situatie. Ja. U bent erg pessimistisch als ik het zo hoor. U een... Ja, daar zitten te veel van die, van die opzichtige trucs in. Dat Zit er helemaal niet goed in? Ja, laat ik iets slechts noemen. Um, ja, iets het ja, maar ik ga het toch iets slechts noemen. Om, als als, als <laughs> aanwijzing. Van ze zijn weer met trucjes bezig. Bij het vorige akkoord van juli was al gezegd... Van, om de financiering rond te krijgen... 50 miljard opbrengst of privatisering. Nou, dat lukt natuurlijk van geen kant in de huidige omstandigheden. Wat hebben ze hier gedaan? Ze willen nog 15 extra. Terwijl we al gezien hebben... we zijn een half hè, toch een kwart een half jaar verder, die 50 miljard gaan ze van geen kant halen. en Ze zetten me droge ogen zonder iets te zeggen van nou ja, we gaan naar 65. En kijken de andere kant op. Als iemand zegt van ja, maar we halen die 50 al niet. Hoe kun je nou denken dat je 65 haalt? Nou dan willen ze even niet horen. Ja. Dat, is, dat is een beetje de karakteristiek van, van dat groepje mensen wat daar rondrommelt. Die blijven maar in hun eigen luchtkastelen geloven. Ja, want ze waren allemaal vrij uh, positief. De, ja, en dat is de geloof in je eigen lucht. Maar, en, en de beurzen dan vanochtend, die zijn toch ook niet gekke Die gingen vanmorgen in de, in de plus. Nou ja, die hebben gezien dat de ECB... Uh... Ja, die is wat daadkrachtiger is dan de regeringsleiders, die zijn weer flink erin gestapt. En vooralsnog is de, is de klap afgewend. Dat klopt wel. En dat is misschien het half voor leeg. Kijk, er is niet een onmiddellijke crisis van: ze zijn gillend en schreeuwend en ruziend uit elkaar gegaan. Dat niet. Dus dat is dan nou misschien nog het goede ding. Er is wat tijd gekocht. In juli was de eerste reactie ook positief. En na twee, drie weken had iedereen door dat het de luchtkastelen verzameling was. En ja, toen ging het weer mis. Maar ja. ik, ik zie dit. Tenzij ze echt nog drastisch iets nieuws doen, zie ik dit zo ook gaan. We zagen Mark Rutte uh, toch ook vrolijk op die missie. Dat, ja, zelfs dat nog is niet een... altijd. Nee, nou oké, okay, dat is zo. Maar Nederland had ook nog een puntje binnengesleept, zei hij. Met met een met extra toezicht en dat soort dingen. Ja. Nou, oké. Okay. Um, maar komende dinsdag dan gaan al die uh, Kamerfracties reageren. Um, is bekend, u hebt wel leentjes met de PvdA. Uh, wat, wat zou u nou uh, de PvdA adviseren als uh, u dat Nou ja, voelt? ik vraag me af wat hij de Kamer moet vragen. Want er is eigenlijk niks besloten. Dus uh, ik vermoed dat dit meer een, een redelijk vrijblijvend debat wordt in die Tweede Kamer. Maar hij hoeft geen toestemming te vragen, want er is niks besloten. Er is nog helemaal niet besloten dat Nederland meer garanties geeft... of dat uh, ze akkoord moeten gaan met een hefboomconstructie... of dat we Nederlandse banken moeten hercapitaliseren, dat hoeft allemaal niet. Nee. Maar dus, goed, u, u, zegt, u zegt de hele tijd van... eigenlijk worden wij met z'n allen de gewone burgers van dit land... Ja. een beetje voor de gek gehouden met al die berekeningen. Nou, dat vind ik wel. De, dus ik daar vind... kunnen politici toch een punt ja, van maken. Ja, en dan, dan zegt meneer Rutte dat het allemaal heel anders is. En dan houdt het op, want uh, er <laughs> wordt niks besloten. Er hoeft niks besloten te worden, want er is niks besloten... wat gevalideerd zou moeten worden. Kijk, ik vind dat die, dat, dat hefboomverhaal wordt verkeerd voorgezet. Het is misschien wel verstandig om te doen, je daar niet van... Maar ik vind dat je de kiezer eerlijk moet vertellen. Je loopt nu op het bedrag wat je ingezet hebt, vier keer zo veel risico. Er is geen gratis, er zijn nooit free lunches, Er is geen gratis geld. En ook dit is niet gratis. Het risico wat de Belastingbetaler loopt, wordt nu vier, vijf keer zo groot. Ja. Nou, ik vind dat je, als je een verstandige politicus bent, dan vertel je dat je eigen kiezers eerlijk. En dat doen ze niet. Um, hier zegt iemand: uh, ik geloof er helemaal niks meer in. Uh, deze wond blijft dooretteren. Uh, het zat vanaf het begin af al niet goed. Het is een te groot gedrocht geworden. Uh, het lijkt me iemand die inderdaad misschien wel uh, straks uh, zijn geld van de bank haalt. Denkt van dan heb ik dat in ieder geval in die oude sok. U zei aan het begin ja. dat doe ik niet. Nee, dat lijkt me ook niet zo verstandig om dat te doen. Want ja, als jij je geld in die oude sok hebt en je hebt een heleboel geld, zo'n hele grote oude sok. Ja, als morgen een inbreker <laughs> ja. langs komt, dan heeft hij een goede dag en je ja. hebt alles kwijt. Ja. Ja. Ik zou zeggen: uh, je geld op Nederlandse banken is volstrekt veilig. Nederlandse banken zijn, uh, staan er goed voor. Uh, die 9% kapitaalseis, die gaat de, de grote Nederlandse banken niet houdend raken. Uh, dus dat, uh, nee, in Nederland hoeft je geen zorgen te maken. Goed. We gaan kijken dat onze, uh, onze bellers vinden. Dus uh, ik wil u vragen om mee te luisteren, dan komen we zo meteen uh, terug om de reacties even door te nemen. We zullen nog even een keer verversen, dan hebben we de voorlopige tussenstand. Uh, 1300 mensen bijna gestemd op die stelling, dus dit euroakkoord geeft vertrouwen in de toekomst. 43% is het eens, 57% is het oneens. Stom.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik uh, ga hiervan uit dat ik de wens uit dat het inderdaad goed komt. Maar wat hier aan ontbreekt, dat is dat je niet met een Verenigd Europa spreekt in een politieke Unie. Het liefst zou ik een Verenigde Staten van Europa zien. Ik heb inderdaad die grondwet gezien. We hadden een volkslied. Hè, waar hadden een vlag zelfs, die hebben we dan nog. Mm -hmm. Maar het wordt allemaal, ja, toch weer de kleine koninkrijkjes, de ja. kleine staartjes. Maar, maar u bent dus voor een groot Europa, terwijl in dat referendum toch bleek... dat in Nederland de meerderheid daar absoluut tegen is. Ja, de meerderheid. Maar wat zegt mij wat de meerderheid beslist op het moment? De waan van de dag. Men heeft het dus afgekraakt tot en met. Kijk, de toekomst is... Ik zag gisteravond een aantal jeugdige mensen... en dat waren dus ook mensen die daar te plaatsen waren, onder andere ambtenaren en dergelijke... Uh, ...die de wens ook uiten... ...en ook de toekomst zagen... ...dit is de toekomst... ...je kunt niet met kleine koninkrijkjes... ...en republiekjes, met dictatortjes... ...en jongens die hun eigen belang staan ja. te verdedigen. Ja. Okay. Je zult, kijk, de economie... ...de, de grote kapitaalmensen... De, ...ik wil niet zeggen kapitalisten... want dat is ook een oud woord... ...die zijn het onderling altijd wel eens hoor... ...als die dus aan tafel gaan zitten... ...en met China erbij... ...Kijk, China is een enorm groot geheel... ...maar dat is ja. ik al duizend jaar geleden... Ja is dat uit kleine koninkrijkjes tot één geheel gesmeed. Oh. Ik denk nog wel een stukje verder. Ja. Het ja, maar... aantal mensen waar ik regelmatig mee aan tafel zit... spreken we wel eens over Urafrasie. Dat wil zeggen Europa, Afrika en oh. Azië, ja. één ja. geheel. Ja. Ja. Daar zul je in de toekomst ja. naartoe moeten. Ja, duidelijk dan wat u vindt. Dank u wel daarvoor. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> zeg hem maar. Nou, ik zou zeggen, ik vind dat uh, de politici uh, daar vandaag... De kwaliteit ervan, die laat ernstig uh, te, te wensen over. En dat hebben we ook in, in ons eigen land. Want uh, uh, uw gast uh, die zegt van eigenlijk is er niks besloten. Wat doen ze dan eigenlijk daar? Ik bedoel, ik vind het een schandaal. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo? Ja, zeg het maar meneer. Ja, met Gerard anders Goedemiddag, Jurgen. Um, ik denk niet dat dit akkoord... Uh je volledige lading dekt namelijk op het volgende eh, wordt, ik denk dat het veel meer gaat dan een mens leeft niet eh, van geld alleen het gaat om veel meer en crisis betekent uiteindelijk komt uit het griep not notabene betekent oordeel en oordeel is niets anders wat een rechter ook in de rechtszaal doet dat het een scheiding maken tussen goed en kwaad en dat is waar we nu middenin zitten dus alles wat vals is en onecht dat komt nu aan het licht kijk maar in kerk in kringen overal ja. leiders en ja. Dat komt aan het licht. Maar even, even, want ik wil we, we, gewoon iedereen oproepen om gewoon uh, niet te luisteren naar de dwalingen van de leiders, maar gewoon je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wat Greenpeace doet op het water met een geweldig zeilschip, doe ik in mijn eentje met paard en wagen op het land. Ja, kijk aan. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag. Zeg maar meneer. Ja, wat me verbaasde, uh, mijn eigen idee is dat ik met enige moeite net in slaag om he, een beetje vertrouwen te hebben in uh, het huidige basisakkoord. Zeggen, dat is 51 procent, dat van Wijnberg duidelijk uh, ver onder de 50 procent zit, maar per argument voortdurend uh, uh, tamelijk onkritisch is. Hoe hij zegt, ja die herfboom is flauwkul, maar het zou best verstandig kunnen zijn. Ja, het is erg onduidelijk. En verder, misschien buiten de orde, maar ben ik benieuwd... Uh, we weten dat in de voorstelling uh, Griekenland uh, uit de euro gooien uh, er er een ramp is... van de Franse banken enzovoort enzovoort. Wat ik me afvraag, uh, hoe groot de ramp zou zijn om de eurozone... op de, in de noordelijke en zuidelijke zone... Ja. en nog erg om terug te gaan naar de uh, ja. situatie voor de euro... dus met de slangwisselboers zo. Ja. Gaan we zo meteen voorleggen aan Zweden van Wijnbergen. Dank u wel. TNL, goedemiddag. Ja, hier met hetzelfde Schiedam... Ik, uh, meneer Bezij, uh, Verzweet in Weinberger zei het al een beetje. Dus de Griekse banken hebben meer staatsobligaties uit Griekenland op hun balans staan als een buffercafiteitsiteit. Dus bij een afstempeling, en zeker van 50% geloof ik, ja, dan zijn ze gelijk failliet. Dus er wordt gelijk een noodplan klaar. Ja, anders is het gebeurd met, uh, met de dingen. Ja, ik, ik snap het, niet het, waar u het heen wil. En, uh, ja, de Griekse overheid die heeft veel obligaties verkocht aan de, aan, de, aan, de Griek, aan de eigen banken. En die hebben het doorverkocht aan de ECB voor goedkope leningen. Maar die kunnen de Griekse banken ook nooit meer terugbetalen. Ja. Dus ik, waar moet er heen? Even, terug naar, de de stelling, even, even naar die Oi. stelling terug. U zegt van, uh, ik heb er geen vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in Europa, maar niet in de economen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goeiemiddag. Uh, ik heb geen die grote noodpot, dat is nog meer graaien. Want de controle is gewoon niet heel. Ook al komt nou ja, dat. Daar, daar heeft Nederland toch juist een puntje voor ingebracht? Dat die controle juist veel beter moet? Ja, maar het is altijd te laat. Dan is het al gebeurd. Ja. En uh, er zijn ontzettend veel fouten vanaf het begin gemaakt... en dat kan nooit meer ingehaald worden. En ik vind wel dat Europa één moet worden, maar op een andere wijze. En wat het, daar moeten veel mensen over nadenken. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja. Ja. Ik werd daarnet uh, afgebroken in mijn betoog. oh, oh maar nou, dat, was de... huh? dat was u misschien een beetje te lang. Dan was u misschien een beetje te lang, want er hangen dan nog dan zoveel dan mensen... die, die allemaal graag dan... hun mening willen geven. Maar het is in ieder geval wel zo dat op een democratische wijze... en als politici hun goede verantwoordelijkheid nemen en de zaken duidelijk aan de mensen duidelijk maken... Mm. dat je dan wel de bevolking mee kan krijgen voor ja. die gedachten, Want de mensen weten nu al wat er gebeurt als het één rotzooitje blijft. Goed, dank u wel. Dat was dan nog even de toevoeging. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, hallo. Dag mevrouw, zeg maar. Oh, ik wist niet dat ik aan de uitzending was. Nou, ik vind het schandalig ver als ze het al nu al hebben laten lopen. Ze hadden eigenlijk Griekenland helemaal niet erbij moeten halen. En uh, eigenlijk gewoon, uh, ik vind dat de politici er dus, uh, nek niet genoeg uitsteken. Dan vind ik eigenlijk de enige die dat durft, die echt voor Nederlandse, Nederlandse burgers op durft te komen, vind ik uh, Geert Wilders. Maar um, Europa is tot... Uh, uh, ja, eigenlijk is, uh, ons, betekent voor ons grote armoe en steeds meer afgeven. Wat nou ja, volgens mij verdienen we er toch als Nederland heel veel aan. 300 miljard, mevrouw. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee ja, ja, ja, echt wel. Nee, ik, ik, ik, ik, ik voel en hoor rondom me heen, hoor ik al de armoede die onze regering neemt. Ah. Door de, doordat ze per se bij Europa willen. Ja, maar de vraag is of als wij uit Europa zouden gaan, of dat dan niet veel meer wordt. Maar goed, dat, dat, dat weet ik dan nu ook even niet. Stam Petrel, goedemiddag. Goedemiddag, ben ik aan de beurt. Ja, meneer. Oh, uh, ja, het gaat om het volgende. Ik, ik ben het uh, inderdaad niet mee eens. Uh, het geeft geen vertrouwen voor de toekomst. En ik denk dat die, deze crisis ook veroorzaakt wordt door uh, marktpartijen uh, met krediet die streven naar winstmaximalisatie. Normale winst is niet genoeg voor hen. Mm. Uh, de, uh, maar u vermoedt een complot op de achtergrond van allerlei uh, marktpartijen die nou, dit al nee, in stand houden? Er zijn er een aantal partijen, deze... De regeling gaat alleen om de officiële banken en regering. Maar achter die banken zijn er uh, zogenaamde schaduwbanken. Ik heb kort geleden op Duitse televisie gezien... Mm. dat die schaduwbanken die hebben een veel grotere kredietvermogen... dan ja, alle ja, ja. officiële banken bij elkaar. Ja. En uh, die spelen een rol. Ik ga u onderbreken, want we zitten aan het eind. Ik ga nog even terug naar onze gast van vandaag. Dank u wel voor het bellen allemaal, ja. natuurlijk. Uh, meneer Van Wijnbergen, dat laatste. Is dat, wat is dat voor verhaal? Uh, nou, nogal veel onbegrip. Uh, schaduwbanken zijn niet eens banken waarvan niemand weet wie het zijn. Maar uh, de, de, waar ze het over hebben is dat banken, gewone banken... allerlei transacties op de kapitaalsmarkt doen. En die zijn dikwijls, staan dikwijls niet op hun balans. Maar het zijn wel dezelfde banken. Dus deze meneer maakt zich ten onrecht zorgen over ja. duistere complotten. Ik heb één uh, iemand geteld die min of meer wel het eens was met die stelling... maar die door u weer op het verkeerde been een beetje werd gezet. We dus hij het... bij elk argument uh, begin ik meer te twijfelen. Nou, nou ja, zo komt hij eens een keer op het goede antwoord uit. Maar... Uh, nou, er zijn een paar dingen naar voren gekomen. Iemand zei dat ik die hefboom flauwkul vond. Dat is niet waar. Ik zei alleen, dat doet iets anders dan wat mensen zeggen. Ja. Uh, je gaat vier, vijf keer zoveel doen. Dus de belastingbetaler loopt vier, vijf keer zoveel risico. Want alle risico gaat wel naar die belastingbetaler. Dus ik vind dat niet dat het hefboommechanisme flauwkul is. Maar dat ze politici niet eerlijk zijn richting hun belastingbetalers. Of wat voor extra risico's daarmee binnenboord halen. Uh, iemand zei, ja die Griekse banken gaan onderuit die, omdat ze... De, de, al die Griekse staatsschuld die ze in maag gesplitst hebben gekregen, af moeten schrijven. Daar heeft hij gelijk in. En ja, dat zul, zal Griekenland dan in principe zelf weer op de rails moeten zetten. Daarvoor gaan ze weer staatsschuld uitgeven. Dat is een beetje wat ik bedoel. Er, oh. eh, er zit een luchtkasteel bij. Dus het zijn maar de helft van die schuldenreductie die is niet echt. Nou, nog even in nog het verlengde daarvan. Want dat, dat is ook als je, als je over die euro het hebt en, en, de, en de crisis die nu gaande is. Dat is wat mensen onmiddellijk zeggen. Kunnen we Griekenland het dan toch niet gewoon uitgooien? Het, het bekende verhaal van ja, de Noord- en dat zuid euro. hoor gooien veel. Eh, iemand zei al dat Geert Wilders de enige was die daar met goed je verhalen kwam. Nou, dat is helaas net niet waar. Uh, Geert Wilders is degene, als je doet wat Geert Wilders zegt... dan weet je nou ook voor zeker dat de Nederlandse belastingbetaler zijn Henk en in Geert drie, vier keer zoveel zullen gaan betalen. Dus die bewijzen, die ze hiermee geen dienst. Dus met ze nog armer worden mogelijk? Uh, ja. Dat ze een stuk armer worden. Kijk, Griekenland eruit gooien betekent dat daar... Uh, nou, dat, uh, het is een proces van één, twee jaar. Net zoals bij ons één, twee jaar kosten om die euro in te voeren. Vervolgens, ja, als jij weet dat er over twee jaar een drachma komt... die volledig gaat kelderen, dan haalt iedereen nu zijn geld er weg. Dus dat wordt één gigantische crisistij... Ja, we hebben ondertussen 350 miljard claims op Griekenland-aard ja. nou Die kunnen dan helemaal afgeven. Ja. Dus en dat idee van die, van die Noord- en zuidregio? Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Dat kan je, je niet meer veranderen die, nu. Nee, dat is te laat. Ze zullen het nou door moeten zetten. Die hervormingen die we willen in het zuiden... In het zuiden zeg maar, die, die zijn ook goed voor die landen. De soort hervormingen die wij in de tachtig jaren gedaan hebben. Dat moet daar nog veel ernstiger gebeuren. Dat is alleen maar goed voor iedereen uiteindelijk. Daar zullen wij ook uiteindelijk van profiteren als dat lukt. En nu met een grote dracht naar de ambassade lopen ze er maar uit. Dat, is, dat is, uh, ja, klinkt goed, ziet er goed uit op de televisie. Ja. Maar in feite gaat dat de kosten voor het Nederlandse belasting betalen... voor drie, viervoudigen. Dus en, dat is en, niet echt goed. Nu heb je het hier, want u bent econoom... en economen hebben daar hun mening over. En je hebt te maken met politici. En is dat ja. niet het grote probleem? gewoon Dat die politici ook nou, nog een achterban hebben die ze tevreden moeten houden? En... Ja, alleen uh, kijk, het probleem bij de huidige generatie politici... is dat ze denken dat ze die achterban tevreden houden... door ze in feite voor te liggen. Uh, je hebt ook politici gehad die zeggen... nee, we moeten de achterban gewoon eerlijk vertellen wat er gebeurt... wat er voor- en nadelen zijn van iets wel of niet doen. En dan, ja, een democratie betekent dat de kiezer moet beslissen uiteindelijk. En ja, zo werkt dat. Maar dat, ja, dat werkt goed als je daar eerlijk naar bent. Kijk, wat we nu zien is dat ze continu luchtkasteel voorgespiegeld hebben. Na drie maanden het duidelijk dat een luchtkasteel is. Ja, ligt dat mensen geen vertrouwen meer hebben in die politici. Dat is niet een communicatieprobleem. Dus ze hebben geen vertrouwen omdat ze ook echt niet vertrouwen zijn... te vertellen. Luchtkasteelverhalen. Dank voor uw deskundige uitleg hier... Uh, Zweden van Wijnbergen. Dit euroakkoord geeft geen vertrouwen voor de toekomst. Eens 41 procent, oneens 59. Er is door uh, bijna 1400 mensen gestemd. Elsbeth, met de ja. onderwerpen van Dit is de Dag. Nou, We praten natuurlijk ook door over dat euroakkoord. Dat doen we met uh, Jaap van Duin, econoom en met een politicus. Uh, Paul Tang, uh, oud Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Verder gaan we het hebben over Rusland met Peter Damancourt. Hij schreef een nogal onthullend boek over Vladimir Poetin. Dat is toch echt een maffiabaas. Ik dacht dat hij nog een beetje te vertrouwen was. Maar als ja, maar, je dat boek gelezen hebt, nee. Jij was op het verkeerde been gezet nou, door die gespierde torso. Ja, misschien. Misschien. Goed, over Poetin en nog veel meer. Zometeen. Dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... NCRV. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN AMRO Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen...